Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Canada zet het leger in om te helpen de meer dan 100 bosbranden te blussen. De branden woeden in de provincie British Columbia in het zuidwesten van het land. Het leger moet vliegtuigen en zo'n 350 militairen leveren om de brandweer te helpen. Verwacht wordt dat er dit weekend tientallen bosbranden bij kunnen komen, onder meer door blikseminslag. Zeker 200 Amerikaanse bedrijven zijn het slachtoffer geworden van een grote ransomware-aanval. Bij zo'n aanval worden computersystemen platgelegd door criminelen... totdat het getroffen bedrijf losgeld betaalt. Deze aanval lijkt het werk van een groep die banden heeft met Rusland... en ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de cyberaanval op een vleesverwerker uit Brazilië. Het tekort aan personeel breidt zich uit naar steeds meer sectoren, zegt het UWV... Naast bekende tekorten in bijvoorbeeld de zorg... is er nu ook gebrek aan hoveniers en loopbaanadviseurs. Volgens deskundigen remt het gebrek aan personeel de groei van de economie. In Brussel is het na de uitschakeling van België op het EK voetbal onrustig geweest. Kort na de 2 1 nederlaag tegen Italië... viel een groep jongeren iemand aan die met een Italiaanse vlag rondliep. Politieagenten grepen in, waarna de groep zich tegen de politie keerde. Er is één iemand opgepakt. Tweede Kamerlid Wiebrem van Haga begint een nieuwe partij, Belang voor Nederland. Van Haga was eerst VVD'er en sloot zich vorig jaar aan bij Forum voor Democratie... waar hij dit voorjaar met twee fractiegenoten opstapte. Belang voor Nederland, of BVNL, is volgens Van Haga klassiek rechts... maar wel liberaal en niet conservatief. Op het strand bij Den Helder zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt... toen de trap bij een strandpaviljoen instortte. Er stonden op dat moment veel mensen op om een groepsfoto te maken... De meeste gewonden werden ter plekke behandeld. Het weer, veel zon, later meer bewolking... en vooral in het zuiden buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 25 graden. Morgen buien, soms wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Zandvoort oh, heeft het. het. En jij beleeft ja. het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Yes. yes! Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toebak leeft. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Toebak leeft. Zeker met zomerhits allemaal. En hij kan weer hè. Hij kan weer. De variant van het coronavirus wordt ook in Nederland steeds dominanter. Bij ongeveer de helft van de nieuwe besmettingen gaat het om deze mutatie. Yes, deze mutatie. En uh, moeten we ons zorgen maken? Is dat echt is zo? Die is besmettelijker, maar je wordt er niet zieker van. Oké. Okay. Nou, dat was weer helemaal uh, paniek we om niets. We blijven angstzaaien. Ja, of leuk. Of je voor dat we gewoon vrolijk zijn? Ja, nee, dat kan niet. Ik dacht even, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar het is, niet be het is besmettelijker. Maar je wordt er niet zieker van. Hé, hey, meld het me dan niet. Wat, nee. wat boeit het me dan? Niet, Hou op. Niet gewoon. Ik, ik ben lekker aan het genieten. Ik wil losgaan. Dan, krijg ik weer, dan word ik weer aan de, ah, aan de leiband getrokken bijna, zeg maar. Goed, vandaag is je terug van weg geweest. Goedemorgen. Hè? Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Hij is uh, nu officieel fotograaf. Dus, ja. uh, ja, niet. Niet dat dat een officiële functie is of zo. Nee? Nee, ja, het is vrij beroep. Dus, uh, het is een bijberoep? Een uh, ja, ook Wa dat. Wat, wat, wat is dat nou weer voor raar? je Een hebt... vrij, vrij beroep. Een vrij beroep? Ik dacht al een bijberoep dat je zei maar. maar, maar uh, ja, uh, ja, ook. Uh, ja, oké. Okay. Maar uh, wat, wat is nu de opdracht? Wat, uh, wat is nu de planning, de, de zicht voor de toekomst? Nou ja, gewoon verder gaan als fotograaf. ja Oké. Okay. Uh, en heb je al grote uh, plannen? Dat je denkt van nou, ik ga die mensen op de, de foto zetten? Of, uh... Ja, ik ben, uh, ik ben van plan om uh, voor kappers te gaan fotograferen. Oké. Okay. Dus uh, ik ga portretten schieten die uh, kappers in hun salon kunnen hangen. Ah, Dat ze okay. kunnen laten zien, kijk, dit is het werk wat ik maak. Ja, ja oké. Okay. Dan kan je dan ja. zeggen, ik wil die koep wel. En, ja. die en koep? reportages van vrienden. Ja, ja, toevallig heb ik er eentje op de, uh, de planning staan. Maar het is niet de bedoeling dat dat mijn, mijn vaste werk wordt. Uh. Nee. Ja, Joland is bekend... aan het uh, polsen kijken of er nog een foto's, nou, ja. een foto's gemaakt kan worden. Misschien. Nou, ja, ik, komt er ik een feestje? Tijd, nee hoor. Ik ja? heb toen de tijd dat ik uh, uh, 40 jaar geleden zo'n beetje trouwde... had ik toen uh, Bram Stijnen. Ja? Jullie, ja, die is jullie niet meer bekend, denk ik. Nee, die minnetje. Nee. nee, nee. En, nee, uh, was wel, maar inmiddels, uh, nee. Jij nee. <laughs> was er niet eens geboren, man. Nee, die is. Je kan van. Maar die had dan zo van, dan betaalde hij hem uh, 100 gulden of zo. En, ja? uh, en, en, en ik moest dan zelf ook nog de rolletjes betalen. En dat was het gewoon. Dus hij ging uh, verder niks doen. Dus dat moest je allemaal zelf Is je later doorgebroken als grote fotograaf met die foto's van jou? Nee, nee, nee. nee. Maar het waren mooie foto's. Kan anders ja, Oké, okay. dat is altijd heel belangrijk, hè. Want ze staan ja. natuurlijk echt uh, 30 jaar staan ze op je uh, deswar naar je te kijken. En elke keer trek je weer terug in een moeilijke keer, de moeilijke periode van je, van je huwelijk. Kijk je naar ja, jou, het was toch een hele mooie dag. Ik heb ze nou niet Koudel. meer staan hoor, die foto. Nee, niet meer. Heb je ze niet meer staan? Nee, vorige keer zag ik ze ook niet staan. <laughs> Moest je ze weghalen van je nieuwe uh, lover? Ja, ja, ja. die zijn je nou weg met die foto's. Ja, nee, joh, het is helemaal klaar. Het was bijna, bijna zo harde ruzie dat ze uit elkaar gingen. Maar ja. uiteindelijk zijn de foto's weg. Ja, uiteindelijk ja. Uh, heb je de foto's echt in het begin. Nou, heb je ze gewoon plat niet gelegd, later heb je ze hem weggehaald. Dat gaat een want ik had toen nooit ook een vriend... Ja? En uh, dan kwam ik daar een litie met zijn trouw zien. Ik denk, why? Weet je? Kijk, dat is, een, dat is wel de ultieme test. Dat is wel de mooie test. Om gewoon te laten zien, van, kijk, dit is mijn verleden. Kan je daarmee leven? Ja. Dit is een hele mooie vrouw geweest. Doe je best, hè? <laughs> Doe ook, je best. Ik zou dat ook doen op de eerste date. Ja, dus zeker. Ja, dat is wel uh, life changing. Wat, dus dat is echt nog heftiger dan zeg maar porno te laten zien. de hier hou ik van. Kan je hier aan voldoen? Ja. Nee, dit heb ik gedaan. Dit heb ik <laughs> gedaan. Dit zijn de foto's met mijn vorige vriendin. Voel je er iets voor of niet? Nou, je gaat wel heel erg snel. Ja. Nou, goed, Je begrijpt wel. toebak leeft op de radio dat met Tino Slapgaoer. En hier en daar ook wat stukjes muziek. Toen we kijken even naar wat er gebeurt in de krant. En afgelopen week... Uh, wat heb je, al? Wat heb je ja, al? Ik heb hier een ode aan de ananas. Ze schijnen dus nu van het blad van de tropische vruchten... nieuw duurzaam leer te kunnen maken. Wauw. En ze probeert het ook echt op Bali uh, daar te, te regelen. Want die mensen die hebben het heel zwaar gehad door corona. Ja. Dus er is nu een dame die heeft dat ontdekt. Marieke Terpstra uit Ozaan. En uh, ja, ze heeft er al helemaal zin in om het allemaal te gaan maken. En in Indonesië is het, uh, het leer wordt zo min mogelijk bewerkt. En daarom is de collectie naar nou genoeg alleen zwart. Oké. Okay. Duurzaam geproduceerd, maar wel uh, geen massaproductie. Maar helemaal natuurvriendelijk. Ja, en... Dit is wel grappig bedacht natuurlijk. Ja. Normaal ligt het en... verpieter in de tuin. En nu gaan ze er leer van maken. Ja. Nou ja. Dat is natuurlijk geen leer. Leer hoort van het beesten zijn hè. Ja, maar zo, sowieso... Mag je het dan wel leer noemen? Ja. Maar? Zo, sowieso vind ik uh, uh, dit de beste toepassing van een ananas die je kan gebruiken. Want je ja. uh, ja, vindt, de, de de uh, vindt het niet het lekker, hè? Het, het ergste is op een pizza. Ja, dat vind ik ook. Moet je ook niet tegen techniek van ja, ja, jezelf Wat is dit dan nou weer voor aardigheid? Ik heb gisteren gewoon pizza gegeten met ananas en ham. Goed, de Hawaii. Ik, uh, ik, ik, ik vond het gezellig dat ik er weer was. Ik ben weg. Doei. We oh, zijn echt niet tot aan weer dit. Oh, die moet weer zijn punt maken dat een pizza Hawaii bestaat. Gewoon helemaal niet. Daar knal je hem me helemaal mee. Maar nou, ik vind goed. het wel bijzonder dat je deze kleding dan als je de, niet meer in de stoffenbak doet, maar in de groenbak. Als het klaar is. Wat? He, als je maar... kleding hebt van uh, ananasvaderen. Ja? ja, Oh ja. En op een gegeven moment dan uh, vergaat het gewoon. Ja, ja. is het echt uh, zo, zodanig? Want is het ook katoen en zo, dat, dat vergaat ook niet. Uh, nee. Uiteindelijk niet groenbak, wel, uiteindelijk wel. Ja, ja nee, dat okay. doe je niet in de nou, ik niet. Ik vind het een interessant proces. Uh, je hoorde natuurlijk voor achter een heel leuk plaatje. Echt veel te kort, hè? Weet je ook niet, voor een veel te kort. Echt, draai draaien ze aan leuke plaatjes en dan hakken ze hem halverwege af. Vandaar dat ik nog een keer in start. Ja, Just Jack. Be making sure you stay amused.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 in their eyes, so why do you want to go up with stars in Vooral een plaatje. Tot je een beetje naar de tekst gaat luisteren. ik, je oe, oeh, dat uh, gaat over users. Het zal wel iets te maken hebben met het veelvuldige drugsgebruik, denk ik. Waarom wil je de sterren in hun ogen maken? Waarom zou je dat doen? Yes, Jack, alweer een plaat van een aantal jaar geleden. De 2009 zie ik hier. Wow, dat had ik even niet gekomen. dat al zo lang geleden was. Het is gewoon twaalf jaar geleden. Oké, okay. nou, het schijnt dat ik hier binnenkort al 30 jaar zit, dus waarschijnlijk is het ook allemaal niet zo gek. Goed, het is uh, Toepak Leef, toezel op aanstaan. We zijn vandaag weer helemaal compleet. En uh, gisteren was de discussie, nou, tijdens dat we uh, de pizza aan het uh, eten waren, uh, kwam dit uh, tevoorschijn. Even kijken waar ik hem ook weer zit. Oh ja, dit komt tevoorschijn. Vanaf vandaag kunnen 17-jarigen een afspraak maken voor een coronaprik. Ze krijgen dan het vaccin van Pfizer-BioNTech. Het is de bedoeling dat alle jongeren die willen voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik hebben gehad. Jazeker, voor het schooljaar. Nou, dat was niet het belangrijkste, want mijn zoon is 17 en die wil natuurlijk uh, naar de camping. De bekende camping, waar heel veel wordt uh, gesport. Op? Uh... Gesport, ja. ja dat de Schelling? Uh, ja, op de Schelling. Oh, oké. Okay. Wat is het? De Perenhof of zoiets? De Ananashof. Uh... Ja, van die... Uh... Dat ze de tentjes van elkaar afscheidingen maken met kratten bier en zo. Die Zoiets. Idee, hè? Die, ja, zo, ja. ja, ja dus heel veel sporten doen ze daar. Maar goed, uh, hij zegt van... Uh, ja, ik, uh, of ik moet me elke dag laten testen, of ik kan zo'n prik halen. Dus nou, ik heb je het uitgelegd natuurlijk. Dat, je dan, uh, en dat het schild wordt voor de oude mensen. Dat ze dat zeer waarderen, dus doe het maar. He, en Heb je ook uitgelegd dat er wel een chip in zit? Dat dus er een chip die, in zit, uh, en dat we uh, je uh, kunnen uitlezen. Ja. ja dus dat, uh, nou, hij zegt prima, joh dan lezen jullie maar uit. Ik ben, als ik maar niet test, elke dag niet hoef. Dus uh, hij heeft een afspraak gemaakt. Misschien wel een van de eerste. Want het was gisteren dat je het voor de het officiële... de 17 jarige een prik halen. Dus uh, nou, mijn vrouw is daar wat minder happig op. Die zegt, waar, waarom zou je dat doen? Ik bedoel, je bent gezond. en uh, waarom is Jij wordt niet ziek van die corona. En dan moet jij die prik nemen om ons te beschermen. Nou, nou, jeetje, minder zeg. Ja, goed, hij doet het wel, maar het is alleen voor zijn eigen voordeel. natuurlijk, niet ja, alleen. Het is wel makkelijk. Dus het is uh, gewoon makkelijk, dat is kan het. makkelijk die chip laten zien. Uh, ja. de, de, de, die app laten zien. Ja, die app laat, die chip. Die chip laten zien. Je, la, je laat gewoon even je arm scannen. Hè, en ja. dan uh, is ja, het gewoon, ja. Ja, je bent ingent, je mag naar binnen. Maar het, het, het dat is, dat wel, is wel makkelijk. Dat is heel makkelijker. Ja, misschien kunnen ze een chip in injecteren met zo'n corona. Ja, daar lachen we nu op, maar daar gaan we natuurlijk gewoon wel naartoe. Natuurlijk. Dat ja. zal niet in die vaccins zitten, Maar uiteindelijk zal je zorgverzekeraar toch... We loepen, roepen dit al jaren, toch, dames en heren. Dat de zorgverzekeraar gewoon wil jouw gegevens uitlezen, als die geeft jou gewoon helemaal geen polis. Kom op zeg, die gaat toch geen, geen risico met jou nemen? Nee, maar het idee is wel van het Nederlandse systeem dat we collectief de, de, de kosten dragen. Ja, oké, okay, maar als we echt hele grote risico's hebben... en jij wil je niet aan de regels houden die we hebben gesteld... dat begint nu met de corona, maar er komen natuurlijk ook nog meer aanwijzingen. Vandaag worden de, de, de, de aanbiedingen voor drank worden aan banden gelegd. Weet je? Dat mag niet meer nou Ja, Dan zou je denken, nou ja, oké, okay, daar zitten we niet op te wachten. Maar dat is een klein dingetje, steeds meer en steeds meer. Want we moeten in het spoor, dames en heren. Ja, maar ja, dat is toch al jaren gaande. Ik bedoel, kijk naar het hele rookbeleid. Ja, ja. Ik bedoel, ja. Daar, uh, daar, daar wordt het al, al, al... Nou, Ik kan me niet anders heugen dan dat er uh, reclames tegen uh, roken en extra acties uh, tegen roken worden gedaan. Ja, maar goed, jij, jij komt uit die uh, generatie. Wij komen uit een generatie dat het bijna ge gemotiveerd heeft om, om te, te roken. Een sigaretje. Neem ja, een sigaretje. Relaxed. Nou. ik ik ken advies nog uh, uh, post je nog uh, voor, me, voor de geest halen van een baby die zegt van mijn moeder moet een sigaret roken want dan wordt ze wat rustiger ja, <laughs> nou ja, ja maar dat is uh, medicinaal een sigaret hè dat is een wietje een wietje want die okay. wordt ook medicinaal gerookt voor okay, mensen die geen geen uh, hebben oké okay. Dat schijnt heel erg te helpen tegen de misselijkheid en alles. Okay. Ik denk niet dat deze reclame daarover ging. Nee, nee, oh, nee die, oh, ging er, okay. die ging daar niet over. Nee, Goed. Nou, uh, ja, dus we, we moeten aan de hand lopen. Daar zijn we toch heel veel over uit. En uh, waar, waar heb jij de afgelopen. De beken, man je in verdiept. Nou, ik heb, ik heb, nou ja, dat is wel een beetje het nadeel. Als nee, je een, een je tijdje je weg bent en je? het druk hebt. Ja? Ik, ik be, stond gewoon helemaal, de wereld stond gewoon uit. Dat, okay. uh, ik had fotografie en dat was het. Super dus focus. ik ben blij dat ik, uh, dat ik weer terug ben. En yeah. uh, weer in, uh, in de nieuwe techniek dingetjes kan uh, komen. Ja, maar dat passen. is echt jouw ding. Want uh, ik, ik heb hier ook weer een heel leuk appje voor iedereen die van Lego houdt. Hebben jullie vroeger met Lego gespeeld? Natuurlijk. Ja, een beetje, ja. Ja, ja zeker. En dan ken je waarschijnlijk het probleem wel dat je op een gegeven moment... een hele hoop Lego-steentjes op de grond had liggen. Ja. En dat je op zoek was naar dat ene Lego-steentje. Ja, en dat ja. deed je dan met z'n tweeën. Ging je ploegde zo'n hele hoop door op ja. zoek naar dat dingetje. Was ja. er niet, lag je op zolder ergens. Ja. Een deurtje of een venstertje of. Ja. Eh. ja. Er is dus nu een app, het heet Brick It... En uh, daarmee kun je... Daar staan gewoon uh, de gebruiksaanwijzingen van, van de Lego dingetjes in. Ja? En dan klik je dus op, uh, op het, uh, de bladzijde waar je bent. Ja? En dan uh, uh, maak je een foto van de, de uh, van de hoop. En die haalt er dan precies uit waar dat Lego blok zit. Ja, doei. Ja, nee, de, serieus. Dat ik had er allemaal niet. Nou ja, dat is net zo. Angst aan jagen, dat is dat gezichtsherkenning. Dat is uit een grote meute halen. Oké, okay, dan gaat het hele Lego-systeem. Kunnen ze toch met puzzelen doen? Want dan kan mijn collega over het eerder aan het werk. Want die zit echt die urenlang zit te puzzelen. Niet op het werk, maar thuis. Maar als je zo'n app hebt die gewoon zegt: Nou, het stukje ligt daar. Mooi, kan ik daar weer. En, wup, en die kan nee, daar. in principe kan, kan een ka camera-techniek het wel. Kijk, hij, hij, het enige wat hij hoeft te doen is de juiste vorm te vinden. En de kleur. En uh, ja, dat is eigenlijk. Uh, het is makkelijker dan een gezicht herkennen. Maar ik had echt een hoop. Logo, uh, ik had makkelijk. echt een hoop, een piramide hè, had ik. Een grote hoop met Lego. Niet dat ze allemaal zo uh, mooi uit elkaar lagen op een mat. Nee, maar je, kijk, als je echt een piramide ervoor maakt. Heeft, kijk, die raar, hij kan natuurlijk. Die hij heeft, hij moet, deelt die piramide op en dan pakt hij met een. Uh, oh nee, nee kan. Nee, niet. maar. Nee, je moet natuurlijk wel het een beetje verspreiden. Het hoeft oh, niet allemaal netjes per soort, want dan kun je net zo goed zelf zoeken. Maar hoe weet je het, het moet wel verspreid liggen. Hij kan natuurlijk niet door de Lego nee, ik, vers, ik, ik, Zo Zover was ik hem in gedacht gedachten al. Oh, ik denk, die weet gewoon zo. Daaronder in de hoek ligt hij. Want hij had uitgerekend, die ligt op die en ligt op die en zo. En daar ligt een deurtje. En dat, nou ja, goed. Dat komt er misschien nog met verdere ontwikkelingen van nee, de misschien techniek. Moet je, misschien moet jij meewerken aan de volgende versie. Dan. Ja, zeker. Ja, ik bedoel, het was altijd wel een dingetje. Was je bijna klaar en mis je een stuk. Dat is natuurlijk altijd wel vervelend. Goed, toe Muziek op de zender, de overstelpt, Nederlands beentje, tunnelvisie, daar hadden we het net over. It's like we're stuck in a movie, the one where the villain's the victor, like the end of American beauty, but no one is pulling the trigger, nobody cares what the truth is, as long as it's feeding the madness, we can continue to do this, so take the advice, just the word to the wise, but we never listen, these white little lies. There's no wrong or right, just great elaboration. So look for the dazzling light at the end of the enemies. Waiting for a revelation of your Het maakt je hart op. Fast en loud. Oh ja. Door is alles nog zo mooi. Weet je nog? Lucy Dacouz. En dat deed uh, VBS Home Video. Video 8 nog, denk ik. Kan, kan gewoon niet anders. Lekker en spullende En dan wordt er nog door oversteld. Dus het een Nederlands bandje. Die had een platen het Tunnel Vision. En dat, daar zijn we nu een beetje vanaf. Komt dat alles een beetje los wordt gelaten. Concentreren we ons weer op andere zaken. En vandaag in de telegraaf te lezen. Ja, de VVD heeft wel uh, natuurlijk uh, onze Mark Rutte... samen met um, uh, die andere twee mensen. Wat was het ook weer? Mark Harbers en uh, Sophie, um, ja, Sophie Hermans... gaan natuurlijk uh, overleg voeren met D66... En Ed Nijbels, oud-partijleider van de VVD, zegt van... oh mijn god, echt, die Rutte is een wandelende compromissenmachine. Dus alle, alle punten van de VVD die worden op de helling gezet. Als hij maar gewoon blijven, kan blijven, reageren, uh, blijven regeren dan, uh, ja, alles is bespreekbaar. Dus daar is je een beetje bang voor... dat het uiteindelijk van de VVD-standpunten weinig overblijft. Maar ja, we moeten door, hè? We moeten door, zegt hij altijd weer. Dus uh, en die, uh, die Mark Habbers... Uh, die wordt uh, neergezet als een, iemand met een ruggengraat van een nat vloeitje. Oh, dat, goed. Is dat wordt over je gezicht zo verder. Nou, goed. Nou, we zullen het zien. Dus Ed Nijbel heeft er weinig goed voor over. Die zegt, van, nou, dit wordt niks. Maar ja, we moeten door. En Ik ben toch gekozen. al blij dat na de verkiezingen dat ze gezegd... we moeten meteen doorpakken, we ja. zitten in een crisis... Dus laten we gewoon actie ondernemen. Zeker, het gaat best snel allemaal. Ja. Zeker. Nou ja, als je het vergelijkt met andere landen... schijnt het toch weer veel langer te duren. Dus langer duurt in België wel niet. Uh, nou ja, tot de volgende verkiezingen, toch? Ja, zoiets. Ja, dat is ongelooflijk. Nee. Ja, We zullen het zien wat de uh, VVD, uh, wat ze allemaal los gaan laten. Ja, ja je krijgt steeds meer van. Je, je, je was ook weer van, uh, nu je alweer uh, uitgestapt was bij uh, ene partij. Uh, was je uitgestapt ja, Van jaar 21 toch? Ja, van, ja, van ja, jaar ja, 21. CDA, die uh, omzicht gaat ook uh, apart ja, ja, gaat ook van zichzelf. Apart Oh, gaat die of, ja. Oh, dat heb ik gemist. Ja, er is ook een One Issues partij. Uh, hij het lidmaatschap volgens mij opgezegd en hij zou apart verder gaan, toch? Okay. Maar zijn vrouw zit nog wel bij de CDA. Okay. Nee, zijn vrouw is wethouder uh, er, in een plaatselijke uh, okay. uh, gemeente waar, uh, waar zij wonen, daar in het oosten van het land. En dat is wel van de uh, CDA? Ja, dat zou kunnen. Ja, kan. U hoort het al, we hebben ons erg goed in. Erg goed, dat verdiept ja. in deze politiek. Het is ook moeilijk. Na, na deze corona-periode, als dit een beetje rustig wordt... heel veel mensen hadden zo'n issue op... bij de corona moet alles aangepakt, worden, allemaal fout. En nu staat het een beetje uit. Dan denk je van, oh ja, waar stonden ze eigenlijk voor? Buiten het feit dat ze iets met corona deden. Ja, dat dus weten we gewoon dat niet dus meer. Dat weten we eigenlijk niet, want alles tunnelvisie. We zijn weer terug bij het. Ja. Goed, andere zaken in de wereld. Ja, vanaf vandaag, tussen ja? juli, geldt het Europese Unie-verbod... Voor de volgende producten, oh. al die wegwerpproducten, die zijn verboden. Dus plastic wegwerperstek is verboden. Me voorkeur labels lepels en eetstokjes van plastic. Yeah. Yeah. worden rietjes, wattenstaafjes, ballonstokjes, zakken en roeistaafjes voor dranken. En die drankverpakkingen van EPS, van piepschuim, zoals koffiebekers en vleesbakken. Allemaal verboden. Ik, maar ik wil even vragen. plastic wattenstaafjes, die zijn verboden. Ja. Wat wordt er dan in mijn neus gestoken? Als het getest moet worden? Ja, dat, ja, maar dat is geen wattenstaafje. Nee? Oh, dat heet dan net weer even anders. Ja, ja. ja, want ik ja die vind, is van plastic hoor. Ook al die handschoenen, hè, die ze in het ziekenhuis gebruiken, Dat ja. is ook allemaal plastic. En al die jassen. En, nee, die zie je hier niet bij. Nee, dat, dat zie je er nog niet bij. Maar ja, dat is voor het algemeen uh, gezondheid. Ja. Kijk, in een, wat ze in een ziekenhuis gebruiken omdat het noodzakelijk is. Of wat wij gewoon gebruiken om je make-up te doen. Uh, wat je ook kan vervangen door een stukje karton. Uh, vind ik wel een essentieel verschil. Ja, dat staat. Ja, maar goed, ik bedoel... Je ja, ja, zou wel een, iets kunnen bedenken voor die dingen die in je neus gaan. Of, dat wordt steeds minder. Dus ook iedereen is bijna al geprikt. Maar ze willen dus ook vanaf 2024... moeten doppen en deksels vastzitten aan plastic flek, flessen en drankverpakkingen. Zodat ze automatisch dan ook ingeleverd worden voor recycling. Oké. Okay. Doppen? Dus, uh, ja. Maar en, en de uh, Dit, hulphonden dan? Ja, hulphonden? ja, die doppen worden ingezameld voor hulphonden. Oh, yes. ja. Ja, ja. Die hulponderwijs, die zijn gewoon heel belangrijk. Want waar, die worden. Bij, dus wacht, wat de fuck hier heb je er een eentje? Kijk, is het van de politie of niet? Oh nee, gelukkig, is is niet van de politie, dan kan, je, dan kan je rustig blijven. Ja, nee, maar dat is wel ik, ik vind het wel jammer vinden, want mijn cliënten. Die, uh, die verzamelen, of die gaan doppen, gaan die uh, scheiden. Kleur op kleur en dat, dat oh, ja. is echt een iets oh, van dwangmatig, dwangmatig oh. dingetje. Is dat. Het heeft weinig zin waarvoor ze het doen, maar het is gewoon wel een leuke bezigheid en ze worden er rustig van. Dus dat kan straks niet meer. Nee, nee, nee. Nou ja, goed, maar het is wel goed natuurlijk. Ik kan me nog herinneren dat vroeger die uh, blikjes, dat trok je het dingetje eraf hè. En die deed je aan je sleutelbos. Dat kon aan je sleutelbos, ja. Maar je kon er ook mee, uh, uh, je kon er iets mee wegschieten ook. En later zaten ze een blikje vast. Maar dat was toen ook wel een uh, vooruitgang, om ze aan het blikje vast te maken. Dus daar gaan ze hier ook mee doen met flesjes. Ja, nou, ja. ik vind het wel bijzonder, oh. dit wel allemaal. Ik ja, heb, uh... het is ingenieus. Ja. En, oh, ik wil, uh, Minder plastic. Hè? Dat zie je naar het Plastic Kingdom wat hier in Zandvoort staat. Man, dat kan toch allemaal niet. Uh, muziek. Want straks alweer de zandvoort. Ze lopen al achter, achter op schema. Dat heb je als je met z'n drieën bent. Ja, sorry. Allemaal maar zo. Dan moet je allemaal weer gewoon even inschikken, gewoon weer. is weer even zoeken gewoon. Oké, okay. ze hebben al een tijdje een CD uit. Het It won't always be like this. Ik heb het over inhaler. Nieuwe single. Totally. Dit is zo, is de nieuwe cd en hier staan leuke plaatjes op. En uh, goed, uh, ja, voordat je het weet, dan is het alweer zover. De Zandvoortse berichten. We kijken naar de Zandvoortse berichten die ons uh, uh, toe zijn gekomen. Vertel, Marcus. Ja, sinds uh, 2013 wordt al jaarlijks uh, de Bo Boscalis Beach Cleanup Tour georganiseerd. Langs de hele Noordkust. In uh, 2020 ging uh, een landelijke schoonmaakactie uh, in verband met corona helaas niet door. En uh, dit jaar uh, vindt de actie uh, wel weer plaats. Van 1 tot en met 15 augustus gaan vrijwilligers dagelijks het strand op om onder leiding van Stichting De Noordzee de hele kuststrook weer schoon te maken. In de hoop dat ze geen plastic meer tegenkomen, want dat is allemaal verboden ja, nu. Ja, maar dat uh, het, het zal helpen. Maar. Uh, uh, nou, ik. Uh, zolang we nog vis eten, denk ik niet dat we zonder plastic kunnen. Uh, nee. Maar Goed, alle zeven uh, alle zomers uh, ruimte. Uh, Stichting de Noordzee met uh, duizenden vrijwilligers... zoveel mogelijk afval op. Maar uh, ja, door corona zal het nu wel even anders eruit zien. Uh, hoe heet het? Uh, ze gaan wel van punt A naar B. Uh, met bussen worden ze teruggebracht. En naar de startlocatie. Uh, maar komende editie zal, uh, uh, uh, zal... iets anders gaan. Omdat tijdens de etappe... Uh, Stichting Noordzee... een, een Noordzeekraam opstellen... naar de uh, deelnemers. Zo. So. Oh, sorry. What? Nee, uh, okay, okay. Ze krijgen, ze krijgen, je krijgt het even anders uit. Het zal even anders gaan. Het zal even anders gaan, oké. Okay, nou ja, ja, mooi. Maar ik zou denken, wat de moeilijkheid. Want ik bedoel, is in de open lucht. Ik bedoel, uh, haal het plastic. En begin bij jezelf, hè, schiet ook dat sigaretje niet gewoon even de natuur in. Druk hem lekker. even uit. Doe hem, je, doe hem in je tas gewoon. Ja. we lekker uit Doe hem gewoon in je tas. Dan leer je het ook wel af om te roken. Nou ja, je vindt, onderweg vind je wel een plastic zakje. Dat dus nou een... Uh, Maak je eerst je sigaretten, doe je hem in het plastic zakje, heb je al twee dingen opgeruimd. Het is, het is ook voor die sigaret, mensen die staan een sigaretje te roken, zo een beetje in gedachten. En dan die zie je gewoon dat ze de hele leed van de hele wereld op zich dragen. En dan schiet ze het zo de wereld in. Ja. ja. Nou ja, mijn en, die, die rookte toen Caballero. Volgens mij wordt het helemaal niet meer gerookt, merk. Nee. Maar die, die gooien ze neer en dan maakte ik hem uit. Zelf, dat moet je niet doen. Want als je hem niet uitmaakt, dan brandt hij helemaal op als er geen filter aan zit. Dan is dat gewoon helemaal weg. Ja, als er niet geen filter dus aan zit. Dan, uh... lekker, lekker de CO2 de lucht in. Ja, ja, ja ook... maar ja, dus dat is geen afval. Nee, dat is waar. Maar goed, tegenwoordig is alles met filters, dus ik wil die filters blijven liggen. En dat is heel veel plastic, dames en heren. Dat ja. realiseren ze gewoon niet. Nee. Goed, ander nieuws is dat een nieuwe poging voor de oprichting van het Oogcafé in Zandvoort... Vorige week of twee weken geleden zoals Gert van Kuik was hij hier nog. Hé, hey, is dat familie van? Dat is familie van, klopt, daar hebben we ook al over gehad. Maar goed, uh, uh, hij, hij zit nog, nou, nog maar vijf procent, ziet hij nog maar. Dus maatschappelijk gezien is hij gewoon blind. Uh, was al voor de corona was je al bezig met het oprichten van een oogcafé. En in het oogcafé komen al mensen die slecht zien of helemaal niks meer zien... om bij elkaar te komen om te, te, te overleggen hoe moet dat nou allemaal... en hoe kunnen we de gemeente ook... Uh, Adviseren in uh, dingen aan te passen in de wereld. Uh, in uh, in Haarlem hebben ze al eens een oogcafé. Daar komen ook mensen van Zandvoort. Gaan ook daar naartoe. Maar hij wil hem ook hier hebben. Dus uh, uh, heb je ideeën? Laat dat hem even weten. Dan kunnen ze om de tafel. Het uh, jo 12 elfval van SV Zandvoort. is afgelopen zondag in Wageningen Nederlands kampioen geworden. in hun leeftijdsklasse. Ik denk dat ze er dus 12 zijn of zo. JO12. Yeah. Maar uh, het elfval van de coach Bob de Jong was in de finale. Van de KNVB talententoernooi te sterk voor kapellen. En ze kregen aan het eind van een zware toernooi de gouden medailles omgehangen, en zij hadden ik, ook een prestigieuze kampioenschaal hebben ze gekregen. En uh, nou ja, wij van harte gefeliciteerd, jongens. Een geweldig resultaat. Ja, leuk. Ja, en Watersportvereniging Zandvoort heeft donderdag de beschikking gekregen over vier. Hagon Nieuwe Nakraas 500. Oftewel uh, Nieuwe Katamaran. Katte, katamaran? Katamaran. Katamaran. Ja. Boten. Uh, de boten worden gebruikt om, uh, om zeilers te geven voor de jeugd. Maar ook uh, door leden van uh, Club 500. Ze, komen, uh, ze konden worden aangeschaft met hulp van sponsoringen en deals die uh, met de fabrikant gesloten waren. Dus uh, ja, ze zijn geen goedkope aanschaffen. Uh, nee, nee. Dus, uh, ja, dat, dat, dat is mooi. Het is mooi dat ze dat zo uh, hebben kunnen doen. Interessant wordt tijdelijk opgeknapt. Dat doen ze in Zandvoort doen ze altijd heel goed. Dan drukken ze gewoon wat fotopaneel af en die worden, sorry, ik moet er niet zo degenereerd over doen, maar goed, het is altijd wel makkelijk opgelost. En bij uh, zijn van Michal Blekemol en Jan Lammers onthulden ze 28 meter lange kunstwerk met allemaal uh, uh, Nederlandse autocorreurs gefotografeerd. En dat komt over de afbeelding van SpongeBob. Ik ben daar niet zo blij mee, want ik heb wel iets met Sponsbob. Maar goed, het heeft ook al lang genoeg hangen, dus er mag wel iets anders over. En de andere muur komt ook een expo. Ook allemaal met uh, foto's gemaakt door Zandvoorters over allerlei sportactiviteiten. En die foto's kan je ook zien in de krant. En verder is er wat meer licht gekomen daar. Want het, namelijk de, de, de slurf van het Palace Hotel is gesloopt. Dus uh, ja, er is en nu binnenkort komt er ook een tentoonstelling van voor die, voor die studenten uit Amsterdam. 50 studenten hebben doen allerlei plannetjes bedacht om dat interé van Zandvoort. Dat wordt door het visitekaartje van Zandvoort als ze hier naartoe komen. Om dat op te knappen. Meer kleur, dat komt daar ook, wordt ook tentoongesteld. Dus nou, er is nog een hoop te doen over dat de van Zandvoort. Ik snap ja. ook wel dat ze van die fotopanelen doen. Want de weersomstandigheden en, en die zeewind, dat ja? is super goed voor die foto's. Dan heb je totaal geen verkleuring. Totaal niet dat het snel achteruit gaat. Nee, oké. Okay. Uh... Ja, dit is weer even een praten. Ja? Wij willen gewoon een leuke afbeelding. En dan lopen ze langs. Oh, dat is knap hier. Lopen door naar het strand. Ja. Zo is het een beetje. Meer is het niet. Ja, het is... Geen verdieping van uh, wat een goede compositie. Nee, we willen gewoon afleiding en door. Goed, nog één ding? Ja, er is uh, komende donderdagavond om 8 uur is er een online informatieavond... met een presentatie van Bad Zandvoort over het voorlopig ontwerp van het gebied... bij het Watertorenplein. Dit project is ontwikkeld samen met uh, de, de BS architectenbureau... de BS architecten, AG architecten en springtij... En uh, de steden, stedenkundig en architect George, George Polman... die geeft een toelichting. Je kan je dus uh, aanmelden op www.badzandvoort.nl En dan, dan krijg je de link en dan kan je uh, meekijken die avond. Wat een proces is dat, hè? politiek ja. is op, op stuk gegaan. Het Als je daar komt te wonen, zit je wel heel mooi. Ja, maar goed, er komen sociale woningen. Er komen voor het middensegment, voor het hoogste segment. Parkeerplaats, er parkeerplaatsen. Van alles wordt er gedaan. En ze denken uiteindelijk met de uit, uitstoot van de, de stikstof. is dan ooit een tankstation geweest. Dat hebben ze opgedoekt. En uh, daarmee hebben ze ook zeg maar, minder stikstof. Gaan ze dan verbruiken En dan gaan ze wel bouwen. En dat kunnen ze dan tegen elkaar wegstrepen. Ja? Nou, ik vind het een bizar idee gewoon allemaal. Als dat allemaal zou kunnen op papier, dat is wel leuk. Maar het is wel een beetje in de oude stijl van echt heel oud Zandvoort. Ja, leuk is dat. Ja, ik, vind ja, het, ja, ik ja, heb ja. ook naar, zitten kijken naar het filmpje. Je hebt verschillende ontwerpen. Oud ontwerpen en nieuw ontwerp. Ja, het is leuk. Ze hebben er genoeg het gaan besteden. Het mag nu binnenkort wel eens gaan gebeuren. Zeker, dames en heren. Zover de Zandvoortse berichten. Tweede gedrag van de realie. We hebben nog veel meer Zandvoortse berichten. En even tijd voor ken heb een dansbare muziek. Dat heb ik hier ook. Common. Imagine. Futureing PJ. Been dreaming of a paradise Somewhere a little paradise -like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 Ja, even lekker bijkomen. komen. Zo met je heen en weer hupsen. Ja, nou, het is geen uh, knijden van het dansplat, maar het moet op het zaterdagmorgen ook niet. Het is gewoon te warm. Temperaturen temperatuur in Nederland stijgen ook gigantisch. Goed, komen. En uh, dat was futzing PJ. Harvey? Nee, dat PJ. zou iets... PJ. PJ Harvey. Is, het is piano betekent dat. PJ? PJ. Ja, is je en pyjama. pj -J. Ja, are you PJ. in your PJ's? Daar kom ik wel even langs. Leuk. Oh. Goed, imagine. Ja, daar krijg je wel fantasie van. Dat is zeker waar. Het is, uh, toebak leeft kwart voor negen. En uh, het is er ook mooi weer om uh, de, de bossen weer in te trekken. Nou, er wordt weer flink uh, gewaarschuwd. Langzaam maar zeker wordt de, de borstrijke omgeving... Lond Leersum eh, bij de Utrechtse Heuvel weer toegankelijk gemaakt voor het publiek. Want we hadden nu ook vrijdagavond 18 juli. Ik weet het toch wel. Dat was ook maar die heftige regen. Ja. Maar, oh man, alles stond onder water. Uh, liep je ook te dweilen, hè? Lief ook te dweilen, zeg. Dat was wel even vrij heftig. Ja. Maar goed, nu schijnt echt duizenden bomen echt ontworteld, ontworteld zijn, omgeblazen. En uh, in een gebied van uh, 730 hectare ging het uh, echt voor een onbepaalde tijd uh, op slot... En de borstwachter Corinne Kordemans zegt nu al dat, dat het te gevaarlijk is om daar nog rond te lopen. Blijf eruit weg. En als je er toch gaan rondlopen, krijg je een boete. Oh ja, tuurlijk. Laten we meteen weer met boetes gaan gooien. Zeker. Geef ze allemaal weer een boete. Dan nou, leren ze er wel van. Ik kan ze ook gewoon waarschuwen hoor. Maar nee, die boetes leveren natuurlijk ook wel wat geld op. Kunnen ze daar weer die, al die zagers voor betalen? Die kappers. Maar goed, we zijn de fanatiek bezig om het allemaal weer op orde te brengen. kan nog goed tot het einde van het jaar duren... voor al het borstrijke gebied in Nederland weer een beetje gefatsoeneerd is. Eindelijk. Eindelijk, zeker. Nou, blijf uit het borst weg, je vertrapt de natuur. Er zijn altijd die waar je net op gestaan is niet nodig. Kijk gewoon maar een film thuis op de bank. Wij zeggen dat is alles veel veiliger voor jezelf en voor de medemens. Goed, Marcus. Ja, uh, hoe heet het? Uh, uh, even opletten voor, uh, voor mensen die een uh, gezelle bakpiets hebben. Ja? Uh, een, type, een maki lood. Nou, dan, dan weet je het wel. Een makkilo? Uh, ja, de, de fietsen worden teruggeroepen door oh, En cellen okay. is erachter gekomen dat, uh, dat die fietsen heel irritant zijn. Ja, dus, uh, Ja, sowieso. Die, de, die fanatieke fietsers met een motortje of bak voorop. Ja, dus ja. Uh, vandaar dat uh, nee, uh, de stuurstang van de, van de fiets kan, uh, kan, gebroken, uh, kan breken. Ja. Yeah. Uh, en dat is best wel lastig. Als je lekker aan het fietsen bent met je kindjes voor... Uh, ja, ik wil zeggen, of bij hoeveel kinderen bak... breekt die af? Uh, dat staat er niet bij, maar uh, ja, als, je, als je een uh, te scherpe bocht maakt of iets... Uh, ja, die stang is niet stevig genoeg. Nee. Dus uh, ja, daarom worden de, de, de Maki Load fietsen... Maki Load Connect, een ja? pakkende naam ook... Ja? Uh, worden teruggeroepen door Gezellen. Oké. Okay. Dus, uh, mocht je er eentje staan, kijk even uh, welk merk je ook weer had. En ja... Uh, uh, yeah. Ja, altijd. nou goed. Ik, uh, ja, ja. ja, Maf is altijd die bakfiets. Ik snap het ook nooit gewoon. Het zijn altijd een beetje de, dertig, dertig, de midden dertig... hier op zo'n bakfiets. Als jullie al voorbij komen rijden met een heel serieus gezicht... dan zit er één kind voor in. Dus dan roep ik altijd... Waarom? Ja, je kan ook gewoon een stoeltje achterop, volgens mij ben je veel wetbaar. Ja, je neemt zoveel ruimte in, je rijdt veel te hard, je bent gevaarlijk. Het is een vliegende raket die voor. Ja. als je ergens tegenaan kan, oh man, hou op. Ik zag laatst ook uh, een artikel over een vrouw, die was in de bijstand. En het was wel heel erg, want ze had niet eens 600 euro voor een bakfiets. Nee. Om haar kinderen naar school te brengen. Precies. Ik denk, ja, nou, dan ga je toch lopen, je op de fiets of zo. Uh. Ja joh, gewoon een kussentje achterop, twee, twee, uh, ja, twee van, of van die vang. Uh, ja, je er zijn waar ze hun voetjes op kunnen zetten. Gewoon op je rug? Nee, het nee, dat, dat is super gevaarlijk, want straks komen de voetjes tussen de spaken. Ja, nou ja, dan moet je van die fietstassen doen, dan kunnen ze hun voetjes in de fietstas doen. Ja, maar dat kan toch echt niet meer in deze tijd? Nee, het is wel heel erg retro. Ja, ja klopt. Dat is wel dat, heel, dat heel erg komt, retro. Dat komt over, over 20 jaar is dat helemaal hip, maar nu kan dat echt niet. Nee, ja, ik vind het verschrikkelijk. Over een paar jaar is het echt hip om helemaal terug te gaan naar de dragen achter. Ja, ja dus ik dat ik me een krijgen. Ja, echt decadentie te top gewoon, die bakfietsen. En dan zijn ze vaak zo zwaar dat er wel een motortje op moet. Want ja, het moet een heel zwaar trap ja, ja, ja, Zeker in Amsterdam met in Amsterdam. die, die krachtenbruggetjes. Uh, ja, ja, ja, ja. Daar kom je gewoon niet meer overheen. Complete status. Nou, ik geef het woord aan jou. Ja, er is, uh, je had het over bossen die weer uh, toegankelijk zijn. Maar uh, er is een mangrovebos op het eiland Papua. Dat is Nieuw-Guinea, zeg ik dat goed? Papa, mm, ja, Waar ik. alleen vrouwen naar binnen mogen. Huh? Want daar gaan ze in het bos de mossels verzamelen... die eetbaar zijn. En uh, als indringers mannen het bos binnenkomen... krijgen ze een boete van maximaal 1 miljoen rupiah. <kijkt> dat is 69 euro. Je mag in balen Hof... Ja. En uh, ze hebben daar een uh, documentaire over gemaakt. Een beetje. Maar wel waarschijnlijk een beetje voorzichtig. Want uh, het is wat hij natuurlijk niet bedoelt. Iedereen die vrouwen ziet. Want die vrouwen die, die, die zijn dus naakt. Oh, wacht. Om nee, het Om over binnen het. te gaan moet je naakt zijn. Je mag geen kleding dragen, want het bos is heilig. Maar wacht, je een, weet je wat een grove bos is? Ja, die, is... Uh, die, komt, die staat onder water als het vloed is. Ja, dus lekker als je daar in je naakje er rond doorheen moet lopen. Ja, dat is Half in het water, je. dat wil je niet hoor. Dan wil je wel iets van bescherming eronder. Dus daarom willen er die mannen het... er ook niet in. Ik snap het wel. Nee, je hebt van die dat die je aangevreten wordt. die springen wordt. zo ja. uit het water. Ik bedoel, als het nou nog lekker woestijntjes wij rondloopt. Maar een grove bos, is dus gewoon alleen maar water en wortels die eruit groeien. Ja, dat klopt. Het klopt. grappige, ik ben natuurlijk een man uit, het, uh, uit de stad. Ja, man? Ja, man? Ja, ja, ik, ja ik. Maar ja, als je als man ja? zelfs maar naar binnen gluurt, kan je al gestraft en gesanctioneerd worden. Dus, uh, maar ja. ik vind dit uh, wel uh, seksisme. Ja. ja, maar ze zeggen dus ook wel: het bedrag hè, van die 1 miljoen roepia's wordt meestal betaald in gepolijste steden. Oké. Okay. Bijzonder. Dat is een bijzonder bericht. Ja, zeker. Je hebt er wel werk van gemaakt. Je krijgt er wel uh, bepaalde beelden bij. Ik ben er ooit bij zo'n grove borst geweest. Ook in uh, uh, of zo. Indonesië ben ik in geweest. Indonesia. En het grappige is, ik kom ook uit de stad. En als je dan verder kijkt naar mijn de grove borst, dan denk je van, staan daar nou allemaal fietsen in rekken? Dan, kom, dan ben je zo geprogrammeerd omdat je naar de stad komt. Je denkt, er staan allemaal fietsen in rekken. Nee, dat zijn allemaal wortels. Echt waar. Is niks anders. Goed. Straks meer, dames en heren. Zeg is wel lekker. Hey ho, hey ho. Dwayne Steens, De laatste is wij zijn radioactief. I'm CD komt met feestmuziek, dames en heren. En dat kan weer gaan gebeuren. Want het festivalseizoen uh, is weer begonnen. Gisteren wat hoorde ik heb het nieuws. Ja, overal, uh, nou nee, niet overal, maar het festival beginnen we alweer. En uh, er zijn nogal wat regels aan verbonden, natuurlijk. Nou goed, dat, dat hoort zo natuurlijk. Goed, toebaklijf, fijne tussen op aanzet. loopt tegen 9 uur in de tweede gedeelte van het radioprogramma Hebben wij ook weer een stukje geschiedenis. We hebben ons weer ingelezen. Wat allemaal speelde op 3 juli, onder andere uh, Iran Air Vlucht 655. Zeer interessant materiaal, zeg. Ik kon er bijna niet van loskomen, zeg. Nou, ik zal het kijken of ik het kan beperken tot een one-liner. Nee, dat gaat niet lukken. Ja, zeker niet. Oké, okay, wie mag het woord geven? Ja, Facebook is aan het testen uh, om een uh, pop-up... waarin uh, de gebruikers worden gevraagd... of ze uh, kenmerken van uh, vrienden die radi radicaliseren uh, okay. uh, opmerken. Uh, ze zijn bezig... Nou ja, Facebook staat natuurlijk al een tijdje uh, in schijnwerper... dat ze... Ja, toch wel door de, de, de fabeltjes uh, uh, ja. vrij veel uh, mensen ja, het verkeerde pad op uh, ja, lijkt me logisch ja, op, ja. Op, op sturen. Um, en daardoor uh, um, ja, ze, moeten ze dus maatregelen nemen. En dat doen ze dus nu ook. Onder andere dus met deze pop-up. Uh, verder uh, uh, gaan ze ook als er uh, uh, content is die, die vrij radicaal is of uh, extreem is. Uh, gaan ze daarmee, uh, uh, ja, dus ook waarschuwingen bij plaatsen? Van uh, nou dit is. Uh... Dat wordt wel een klus. Ja, om, uh... om het nat naturele geluid uh, om dat te, te laten horen, dan. Want het moet alles wordt, moet bekeken worden. Dat wordt sowieso al gedaan hè, door alleen mensen die het bekijken en zeggen: dit mag wel op net, dit mag niet en dit gaat daarover. En dat moet je een beetje nuanceren. Wow. Ja. Nou ja, hoe weet het, Waarschijnlijk uh, komt er gewoon ook een algoritme achter. Om, uh, om dat soort dingen. Uh, nah, die het zelf ook een beetje. Uh, ja. Uh, ja. ja heb, je, heb je wel eens een documentaire gezien over een man die al die filmpjes moet kijken? Ja, Want, oh, oh mijn echtig, god. Hoor. Dat is vrij ja, heftig Wat ook, die over dat, zich heen krijgen. Ja, ja, dat is echt. Uh, dat, ik geloof dat iemand die dat doet, uh, het gemiddeld. Uh, uh, zes maanden of zo volhoudt ja. En daarna posttraumatische Zeker, die krijgen echt De alle materiaal krijgen ze voor een dak. En dan zit ze eerst naar een fabeltjeskant te krijgen. Naar echte aflevering. van. Oh, dat is leuk, is En dan halfweg komt er echt een, een terror-video'tje tevoorschijn. oh, die moet ik er toch maar afgooien. Echt, ja, dat is wel bizar. Nou goed, en het verdienste schijnt ook nog heel slecht. Ja. Ja, dat gaat niet eens zo bizar te verdienen. Maar goed, kijk even naar uh, Jolande. Wat ben je allemaal aan het lezen? Ja, ik ben van alles aan het lezen. Het schijnt dus dat gevangenisbewakers. Uh, van gevangenis de Schie in Rotterdam. Er zijn er drie ontslagen, want ze hadden uh, pizza's besteld. Toch niet met de ananas, hè? En die hebben ze dus omstreeks kwart voor elf s'avonds... hebben ze de buitendeur en de binnendeur geopend... om de pizzabezorger oh. toegang te verschaffen. Nou ja, zeg. Maar het blijkt dus dat ze ernstige... Uh, protocolleren overstredingen gemaakt hebben... Dus het ging, niet alleen, het ging niet echt om de pizza, maar het opende wacht volgens de regels niet. En in nee. enige geval van calamiteiten. ja, honger is geen calamiteit natuurlijk. Nee. Nee. En uh, ze hebben ook de sluisfunctie van de deuren hadden ze uitgeschakeld. En ze hadden voorwerpen tussen de deuren geplaatst. Oh. Waardoor ze werden tegengehouden. Oh, dit is wel serieus. Ja, shit. Wel helemaal, uh, ze hadden wel natuurlijk allemaal gevangenen kunnen ontsnappen, maar ja, die zaten waarschijnlijk allemaal in een cel op slot. Die zaten juist te wachten op die pizza die ik van nou hoor. Maar het schijnt dus een extra beveiligde gevangenis te zijn. die uh, de, de penitentiaire inrichting Duschi. Ja. Yeah. En verblijven gedetineerden met een extreem hoog uh, risico op vluchtgevaar. Dus uh, nu zijn er dus drie mensen die zijn in dus hoge beroep. Volgens mij zijn ze ook. Uh... Het klinkt alsof het toch een heel plan is geweest om die, die pizza, de, de, de ding in te smokkelen, in plaats van. Ja, het te, had dan te gewoon uit te even een broodje meegenomen, of had gewoon een paar diepvriespizzas meegenomen en daarin overgezet. Is het zo slecht geregeld met de eten dan? De, in de... Blijkbaar. Nou, ze hadden gewoon zin in. in, in ze hadden geen. Uh... En als jij dan die deur daar een blokje tussen doet, dan ga ik bij die deur staan. Dan haal ik de pizza en dan haal ik het blokje weg en dan kan jij erdoor. Nou, wat een nou, ondernemer. Het is een vervelend zeggen. Dan zegt ze, ik heb eigenlijk wel te rekken iets. Weet je wel. Ja. En, uh, oh, daar en daar de tweede pizza's voor de helft. Nou, dat zullen we gewoon bestellen. Ik kan ons dat schelen. Hoe zou dat zijn als pizza bezorger? Dat je dan dus. Uh, uh, gewoon zo'n adresje doorkrijgt. En je bent zo lekker aan het fietsen. Hè? En dan kom je daar en dan moet je opeens door allemaal sluisdeuren heen. Ja. En, uh... ja. Maar dan hoor je naderhand dus dat die gasten die jouw pizza aangenomen hebben. dat die allemaal ontslagen zijn. <laughs> ja. Dat dat niet mocht. <laughs> dus dat yep. is wel een bijzonder. Ja, dan, dan, heb je, dan heb je als pizza-bezorgertje toch wel een vrouw. Uh... Ja. Dit is toch wel weer grappig. Ja, opmerkelijk hm. nieuws. Opmerkelijk nieuws. Kijk, Dennis Lloyd, ken hem niet. Ze hij uit Sam Time of my life, but it felt like a nightmare Wondering, who am I, who am I? Couldn't even recognize my own eyes, yeah Hard to find the truth when you know that it ain't there Seen the top and the bottom, and chasing games in the cotton, And everything that I wanted, I hate to let go I've had too so many questions and I've had so many lessons But I just got the best things I wouldn't change, you know I could finally say For the first time in my life and no for the time no no away from a game that I couldn't win 27 club no it ain't what I'm chasing looking for another high better high and another state of mind hey, I don't wanna go but I ain't scared For first in my no no zijn echte naam is uh, Nir Tibor. En, uh, hij is Dennis Lloyd, hij is een Israëlse muzikant en uh, maakt muziek. Hij is 38 jaar oud, komt uit Tel Aviv. Jazeker. Dit is zijn laatste plaat, hij heet uh, Club 27. Oeh. Ik weet niet of hij zelf onderdeel... Nee, hij kan niet meer onderdeel worden van de Club van 27. Hij is 28 geworden. Net! In, bij 18 juni is hij, uh, is hij 28 geworden. Misschien ging het daar wel over. He? Ik denk dat zijn familie wel even zo dacht van... Hm, gaat Oeh, dit goedkomen? Gaat dit goedkomen? Houdt hij er nou, voorbij, dus hij kan nu niet meer onderdeel worden. Hè? Dus je kan, ik kan het nu nog doen. Maar nee, ik zat, nee... Dat dan is echt een loser dan. Als je ja. in de club van 28 zit, dan zijn er mensen die het gewoon net niet gered hebben. Wereldfaam. Nou goed, ik wilde er maar wat oplossen natuurlijk. Goed, deze artiest heeft al wat plaatjes uitgebracht. En dit is er één van. We gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur hebben we geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen op deze 3 uh, juli. Ja, we spreken zo. Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5.